1 Uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Eurocommissaris Bork van Gezondheid en de Europese ministers... komen woensdag in Brussel bijeen om het schandaal rond paardenvlees... dat is verkocht als rundvlees, te bespreken. Dat heeft de EU-voorzitter Ierland gezegd. De Ierse minister van Landbouw zei dat hij wil praten over alle stappen... die nodig zijn om de kwestie op EU-niveau uitgebreid aan te pakken. Waarschijnlijk zijn de maaltijden waarin paardenvlees is aangetroffen... verkeerd gelabeld en is er geen schade voor de gezondheid. Volgens een woordvoerder van Eurocommissaris Bork... Zijn er geen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 Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft Igor Seisling voor een verrassing gezorgd... door de nummer 8 van de wereld, de Fransman Tsonga, te verslaan. Seisling won in drie sets. In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de Slovaak Klitsan. Het weer, vannacht opklaringen en 4 graden onder 0. Overdag droog en periode met zon. Al is er in het noorden kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Hé, ze zijn er niet meer. De mannen van Wunderbaum. Walter Bart en Matthijs Jansen. Uh, ja, dat heb je met theatermakers. Die zetten ergens hun tent op en dan laten ze iets zien. En dan pakken ze hun tent weer in en reizen weer door. Maar ze zullen nog terugkomen. Vier jaar lang houden zij zich bezig met... Een alternatief voor de huidige samenleving. The New Forest. Het begin is er. Um, dat is eigenlijk weer een soort presentatie van dit gaan we doen. Maar nu gaan ze werkelijk aan de slag. En u kunt volgens mij meedoen hoor. U kunt op hun website uh, kijken. deNewForest.nl natuurlijk. Wat ze allemaal gaan doen. Daar vindt u al veel dingen. Maar dat moet pff, nou, stap voor stap aangebouwd worden. Nou is mijn vraag aan u ook. Um, deelt u die visie van uh, Wunderbaum? Dat er nog wel iets verbeterd kan worden aan de democratie. Om het een beetje mild te stellen. Want er zijn mensen die het veel radicaler stellen... dat de kern van onze democratie ondemocratisch is. Um, en ho hoe zouden we dan onze democratie kunnen verbeteren? Misschien heeft u daar wel eens over nagedacht, wat er niet aan klopt. Ze zeggen dan wel van, ja, het is niet perfect... maar we doen het er maar mee, omdat we niks beters voor handen hebben. Maar misschien kunnen we het wel degelijk verbeteren. En is het onzin om te denken dat je er helemaal niet meer over kunt nadenken? Zo gewoon beginnen? In Casaluna vannacht, de tweede uur. Dus ik nodig u uit om te komen met uw... of uw concrete ideeën... maar uw fantasieën of dromen of utopieën... want ik vind utopie helemaal niet een vieze woord. Dat kan... Niet, niet dat je dit meteen moet realiseren... maar dat kan toch een, een, een, een duw in de rug zijn. Om te blijven fantaseren. Goed, u mag er ook heel erg mee oneens zijn... als u maar belt. 0800 1121. En anders ga ik voorlezen uit dat, nieuwe boek, dat laatste boek... van Willem Schinkel, De Nieuwe Democratie. Maar dat... Dan, dan gaat u niet lekker slapen hoor, denk ik. 0800 1121. And With each new day I can feel a change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 The song. How it's supposed to be. Hm. Nou, dat splijt uh, eigenlijk perfect aan bij het thema van vanavond. Is this how it is supposed to be? He? De samenlevingen waar, waar wij in leven. Is dit zoals we het eigenlijk bedoeld hadden? Is dit uh, helemaal goed en perfect? En doet iedereen ook vrolijk mee? Dat is een nummer van uh, Beat, trouwens. Het is zeven minuten over één. U luistert naar Kazloenen van NCV op Radio 1. Goed, ik bied u een podium aan iedereen die denkt, er is eigenlijk iets niet goed in de manier waarop we het doen met z'n allen. Uh, in het Westen en dan zeker ook in Nederland. Wij van de samenleving. Uh, je bent bijna opgehouden om te fantaseren over hoe het ook nog anders zou kunnen. Maar dat is eigenlijk de uitnodiging aan u. En ik nodig u uit om mee te doen. En u mag best uh, mee analyseren over wat er niet goed is. Aan onze democratie bijvoorbeeld, of aan onze samenleving. Maar ook vooral mee fantaseren over wat er... Uh, hoe je het zou kunnen... Veranderen, alternatieven aanbieden, verbeteren. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna. 0800-1121. En ik zei al, voor Wunderbaum, de groep die dat project The New Forest is begonnen... waarin ze echt een alternatief uh, gaan uh, creëren. Binnen hun voorstellingen, maar ook daarbuiten. Uh, op de website The New Forest vind je daar al wat verhalen over. belangrijke inspiratiebron is... Het boek van Willem Schinkel, Rotterdamse uh, socioloog, De Nieuwe Democratie. Ik ga er twee citaten uit voorlezen om u te prikkelen. Hij is daar nogal boos, radicaal. Hij spreekt over het museum Nederland, waar alle vitaliteit wel eens een beetje uit verdwenen is, en waar vooral de politiek uit verdwenen is. En dat is natuurlijk wel een interessante stelling. Hij zegt met zoveel woorden dat het een soort probleemmanagement geworden is. Ja, je kunt discussiëren over een procentpuntje meer of minder... van het een of het ander, maar werkelijke alternatieven... politieke alternatieven, die dus de machtsvragen aan de orde stellen... die is er niet meer. Ik citeer Schinkel. U krijgt twee citaten, dit is het eerste. In een tijd van ideologische dakloosheid biedt het museum onderdak. Maar dat wil niet zeggen dat onze tijd niet langer ideologisch is...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 Dat is één, en daar sluit dit wel op aan. Het is ook bedoeld om u tot tegenspraak uit te lokken, dat begrijp ik u, hoop ik wel. U kunt bellen 0800-1121. Het Nederlandse politieke bestel ruikt naar rottend vlees. Het is nog slechts in die zin een spiegel van de samenleving dat het nog het meest lijkt op een museum. Museum Nederland, met zijn naar binnen gekeerde blik, zijn gerontocratische mentaliteit en zijn behoudsucht van geschiedenis en zijn Nederlandse waarden. Dat is het aspect van Nederland dat in het parlement terug te vinden is. Wat we er niet terugzien, is de jeugdigheid die het Nederland ook kenmerkt. De wens om nieuwe perspectieven te openen. Om het bestaande kritisch te confronteren en het land opnieuw uit te vinden. Dit boek is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die die jeugdigheid van geest heeft en die door die wens gedreven wordt. Daarbij gaat het er mij niet om de lezer te overtuigen... van de inhoudelijke punten die ik maak. Het gaat me er eerder om de lezer die verlangt... naar alternatieven voor het bestaande een hart onder de riem te steken... en het utopische verlangen dat bij velen leeft gaande te houden. Het gaat erom dat de gedachte aan alternatieven levend blijft. Dat te midden van de depolitisering, die een politiek van het vergeten is... de herinnering aan politiek levend gehouden wordt. Dat zijn citaten die er niet om liggen... was getekend Willem Schinkel in De Nieuwe Democratie... U kunt bellen, 0800-1121. Um, en dat heeft Alicia inmiddels gedaan. Dag Alicia. Goedenavond. Hallo. Ik mis in dat verhaal uh, de plaats van de economie in de politiek. Omdat ik, ik zie de politiek en de politiek macht. Ze zijn niet op gelijk niveau. Hè? De politiek staat hier boven de politiek macht. Waar staat die boven? Ja, uh, de, de economie. De economie, hè. ze kennen zonder economie. Ze zijn, iedereen is afhankelijk van de economie. En uh, de politieke macht ze heeft wel geen vat geen, uh, op de politiek. Op de op economie. De economie. En, wat, en wat is die economie? Zijn dat, wie, wie, wie ze... dat zijn de rijke mensen, zijn de bedrijven. Ze zijn, ja, wat geld? Waar is het geld? Banken, bedrijven, hmm. rijke mensen. Ja, je kunt geen vat op hen hebben... En, en dat is vanzelfsprekend. Een En mens is egoïst van in natuur. Ja. Uh, niet iedereen is egoïst op dezelfde manier. Hè? Nou, als ik heb bijvoorbeeld gewerkt 40 jaar en heb ik uh, drie huizen in Spanje en huis in New York, ga ik niet uh, mijn huis gewoon verdelen met de armen. Dat gaat niet. Hmm. Ja, dat is ook. Dat, dat ligt aan de mensen zelf. Hè? Zijn mensen, ze hebben wel een hart voor hun mensen. als je weet dat in de hele wereld zijn 300 mensen, ze hebben de bezit van de hele wereld. 300 mensen? Ja, dat is toch een, een, een godspe, zou je zeggen. Als zo, veel, zo weinig ja, mensen zoveel ja. geld bezitten en er ook nog weer zoveel armoede en ellende is, hoe kan dat? Ja, en wie ja, ik zal hen te kunnen verweten, want ze hebben wel gewerkt voor. Maar ze zijn toch binnen de politieke elite ook de verrijken. Vooral in de derde wereld. Als je wordt minister, hè, je, pakt, je bent dichter bij de grote vla of de taart, en je pakt de grote deel. Ja, dus dat is en je vergeet dat, ja, dat net als je in een gezin, binnen een gezin, een maatschappij zijn, een, een, een, een samenleving zijn duizend gezin bij elkaar. Hè. En als je gaat hoe draait in een gezin, één pakt je meer dan een ander, dan we zijn we nergens. Mm. Begrijpt u wat ik bedoel? Begrijp het, ja. Ja, dat is uh, wel uh, een beetje raar, hè? Uh, dat is, het, is ja, de aard, het is de aard van de mens en die kun je niet veranderen. Dat zeg ja, je. Ja, maar uh, dat is gewoon, je kunt wel veranderen door opvoeding, door uh, het onderwijs, door het geloof. Doet een stuk een beetje uh, moraal, hè? De moraal is verdwenen in de wereld, hè? Is dat zo? Ja. De moraal is verdwenen. Dat is niet meer. Sinds wanneer? Is, uh, Sinds... Ja, mensen ze hebben een bepaalde principes. Uh, ze komen niet los. Komen van hun principe. Ze zijn te, len, te tellen op je vinger. Maar Alicia, als je zegt. Uh, eigenlijk uh, is de politiek niet de baas in Nederland. Maar de economie. Dus de grote bedrijven. Maar ja, ja. ze zeggen... gaan niet alleen in, in Nederland. In de hele uh -huh. wereld. De mensen. Ze gaan oorlog uh, uh -huh. voeren. Voor wat? Dat is. Uh, de, maar... Dat is door de economie. En is er dan toch niet iets wat je daar tegenover zou kunnen stellen. Jij zegt niet in je eentje, maar... Uh, ja, met een beetje heropvoeden. Dat geld is niet alles. Omdat nu, men vroeger... Hè, vroeger ja, is een beetje geloof in de hele wereld. Of je bent katholiek of moslim of hoe dan ook. hebt je een beetje geloof. Maar nu die geloof is verdwenen, is meer... meer. En uh, ik vind het is meer een geestelijke uh, uh, crisis... dan gewoon een materieel crisis. Ah oh ja. Vroeger, hè, wanneer ik was te klein, ik ben blij met een lolie, Maar nu, ik, ik zal nooit blij met een lolie. Dus, dus, dus, dus eigenlijk zijn wij te welvarend geworden. Ja, ja. Waardoor wij het moraal Misschien. zijn vergeten. En niet alleen het West-Europa. De, de hele wereld. De hele wereld. Of u bent, ja. Mensen ze gaan gewoon zich storten in een zee. Alleen omdat ze denken, bijvoorbeeld in Europa, het leven is beter dan in hun land. Maar nou, hoe zou jij dat nou aanpakken? Wat zou je nou, als je nou voorstellen mag doen over... we moeten het gewoon anders inrichten. Hoe zou je het dan doen? Inrichten met een betere gerechtigheid en rechtvaardigheid. En Dat geldt voor Nederland, dat geldt, dat geldt voor de hele wereld. Hmm. Ja, Heb je er voorbeelden van? Waar denk je dan aan? Hoe zou het dan moeten? Ik denk de economie en de politieke macht... ze moeten hand in hand samenwerken en, gel en uh, gelijkgesteld. Niet één ah. staat hier boven de ander ze kunnen wel organiseren een samenleving net in het jaar 70 in Nederland. Je, kunt, je verdient 1500 of 1400 gulden en je mag wel 25% van je uh, salaris besteden aan een huur. Ja. Maar nu is uh, overdreven. Ja. Is het, is hele... Weet, je nee. Weet je waarom? Om dat te doen, het neoliberalisme... Door, uh, weet je wel waarom die partij van Arbeid is uh, bijna verdwenen, door uh, te samen te werken hand in hand met WWD. Ze hebben eerst een afspraak gemaakt op de sociale stelsel. In 1990 door meneer Kok en meneer. Uh, die andere dijkstaal van, uh, van VVD. En dat is begonnen en door de fusie van de instelling. En als je weet het, bij de fusie van instelling... ze hebben het idee, we gaan fuseren, dat wordt goedkoop. Maar dat is duurder. Ze hebben gebouwen gebouwd met miljoenen. Ja. Ten koste van bijvoorbeeld hulpverleningen aan, aan, aan, aan, aan de, de burger. Heb jij hoop dat het beter kan en uh, zal worden? Want ik hoorde in het ja. eerste uur de theatermaker Matthijs Jansen zeggen: Van ja, misschien heb je wel echt nee, de, de, een catastrofe en een echte catastrofe. Dat is een katastrofe. goede manier van. Uh, dat is een goede theater. Ik ben gek op theater. Ik heb gemist in mijn leven. Ik wil ook toneelspeler, maar dat heeft mij niet gelukt. Waarom niet eigenlijk? Als dat je droom was? Waarom ben je niet toneelspeler geworden? Je komt uit. uit uh, ik, ik, ik, ik, heb wel, ik, ik speel theater bij mij thuis. <laughs> uh, en, uh, ik zing en ik doe alles. Maar ik, <laughs> ik moet wel hulp van de media. Een privé theater, ja. Je komt ja. uit welk land? Ik, kom wel, ik ben een mengelmoes. Ik ja. kom uit Tunesië en Frankrijk. Ja, ik hoor een Frans accent. Mijn moeder accel. is Frans en mijn vader is Tunesië. Ja, ja. en, en, en ik leef nu hier al uh, bijna 36 jaar lang. En, en wat is, als je zegt theater, ik had het willen worden actrice. Um, nee, wat... niet actrice, cabaretier. Cabaret. Oké. Okay. Cabaret, zo Ka een ja. beetje hoe, hoe ik zie Nederland, hoe, hoe het gaat in Nederland. Ik heb meer... Gedaan van het jaar 76 tot heden de verandering van Nederland. Hoe? De verandering van mensen ook. De ja. mensen ze zijn veranderd. Ja, in welke zin? En uh, uh, ja, de, de, dat is wel uh, is slechter geworden. Echt voor iedereen, hè. Ja. Niet alleen... Uh, We zijn rijker geworden. Rijk? Wie is rijk? Wij zijn rijker geworden met z'n allen. Nederland is rijker geworden. Ja, ik ben rijker. Denkt u, ik heb een bank. <laughs> nee, maar de Nederland... De wie ja, zijn rijker geworden ze zijn uh, de banken. Mensen ze werken in een bank en ze oh. hebben de salaris okay. van bepaalde mensen op hoog ten koste van, uh, van, uh, van de anderen. Ja. Nou, als, als ik bijvoorbeeld verdien 5000 en anderen verdienen 12.000 euro via de bijstand, dan zal ik mij niet lekker voelen. Hè? Nee. Ja, ja? Ja. Ja, ja, en dat is aan de politiek en de economie om samen hand in hand te werken en niet in boven de ander te gaan staan. Oké. Okay. Alicia, ik dank je wel voor deze. Ja. Uh... Met u uitzendingen zend ik en ik, les ik iedere avond. Gelukkig, dat blijft okay, dat doen. Dank je wel. Wij blijven iedere avond uitzenden. en uitnodigen om mee te praten en mee te denken hardop. Want dat hebben de acteurs van Wunderbaum ook uh, zitten doen. hier aan deze tafel. Dat doen ze ook in hun voorstellingen. Uh, 0800-1121. Paula Lien, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hallo. Ik heb, even, ik heb even geluisterd naar die mevrouw. Ja. Ze heeft inderdaad wel een paar punten te pakken, maar... Ja, ze doet het naar mijn mening een beetje te globaal. Ja. Want er is inderdaad enorm veel veranderd. Als je nu ziet, in de 70e jaren hadden we nog niet uh, de, de EU, niet de Europese gemeenschap. Nee. Wat we op dit moment wel hebben. En inderdaad, dat levert ook enorm veel problemen. Ook. Oh ja? Wat voor problemen dan? Ja. Maar in ieder geval dat we nu veel meer moeten rekening houden met... Uh, derde landen, laat ik zo zeggen. Het is Duitsland, het is België, noem maar op. En inderdaad trekken ons dat veel te veel aan. Maar ik denk wel dat het eigen publiek, dus de Nederlanders... ook eens een beetje uh, ja, het gevoel moet hebben... dat Nederland inderdaad weer voor Nederland is. En niet alleen door de EU wordt geregeerd. Dat vind ik gewoon jammer. Oké. Okay. Denk jij dat wij het in ons eentje zouden kunnen? Nou, we hebben het al die tijd gekund. Dat is zo mooi. En nu hebben we denk ik, het gevoel zelf we inderdaad een duim moeten gehouden worden om dingen te kunnen bereiken. Maar ja. Nederlanders zijn enorm vindingrijk, ze zijn handig, ze kunnen enorm veel. Ja. Maar we, we trekken het leed van andere landen zo extreem aan dat het eigen publiek een beetje op de derde rij wordt gezet. En dat we eerst eens even de rest van de wereldbevolking moeten redden. En ik vind, daar moeten we een beetje vanaf. Nee, dat is een duidelijk standpunt. Want jij kan, jij kan het wel voor je geweten uh, met jezelf overeenigen dat er overal in de wereld mensen sterven van de honger... Um, nee. zonder, zonder dat we daar iets aan doen. Nee, nee, nee. Absoluut. Dat kan je niet. Nee, dit, dit vind ik zo controvers. Wat je nu zegt, uh, jij hebt natuurlijk wel gelijk van... Ach, je kan ook zeggen van dik me reet en zoek me het lekker uit. Zo is het ook weer niet. Maar ik bedoel, als ik nou zie dat... Nee, maar wat moeten we dan doen? Als je dat niet denkt, wat moet je dan doen? Nee, nee weet, weet je wat ik zo onfatsoenlijk vind hele grote banken, ja, zo'n SNS-bank, of wat dan ook maar, zoveel fouten maken, omdat ze verkeerde aandelen kopen, in- en verkoop, ja. dat je de Nederlanders ervan moeten gaan boeten. Ja. Ik vind dat het gewoon hm. hoe, bank... hoe zou je Nederland het liefst willen inrichten? Nou, ik zou het liefst willen dat gewoon dat soort banken gewoon ophoepelen, en dat we gewoon een solide en een schone banken krijgen. Ik ga mijn geld dan niet beleggen dat een bank uh, ermee kan gokken, en aandelen kan kopen en verkopen. Hmm. Ik vind dat soort dingen moeten veel meer onder toezicht komen. Ja. Ik vind het gewoon schandalig. Nou, dat gaan we in de New Forest in ieder geval doen. Um, maar ja als, je, ja, als je de wielersport al niet schoon krijgt... dan krijg je de bankenwereld waarschijnlijk ook ja. niet schoon. Nu, nu, wat je nu zegt, er is, is het tweede punt, dat is de wielersport. Je ziet ook onder het voetbal, wat onder het voetbal gebeurt... spelers inderdaad omgekocht worden. Ja. Ik heb verleden week in Duitsland een openhartig interview gezien... met één oud-prof... Uh, Voetballer die op had gegeven, verteld. Ik kreeg gewoon 100.000 uh, uh, D-Mike. Omdat ik voor de zorg dat mijn eigen club verloor. Ja. Ik dacht, joh. Ongelooflijk, hè? Ja. ja, en dat bedoel ik. En die man die kon het dan splitsen. Die 100.000 D-Mike kon hij opsplitsen met een paar andere spelers. Maar hij heeft gezegd: Ik heb het geld wel aangenomen. En we hebben altijd volgens dat we het wel gewonnen hebben. Ja. En die man, die man die moest vroeg laten moest onderduiken. Omdat de matrix zocht. Ik bedoel, het is al schandalig. Kom op, jongens. Je wordt voor een neuk bijbijstaan. Ja. Hoe, ja, dus dus dat, dat, dat, dat, dat zou je liefst willen voorkomen in de nieuwe, de nieuwe samenleving. Stel dat je een nieuwe samenleving mag, mag ontwerpen. Ja, ja, maar als ik ook... ja je wil ja, wel sport hebben natuurlijk. Dat ook, maar als ik ook zie wat bankdirecteur. en dat soort mensen. aan bonussen krijgen. Jongens, kom op. Iedereen zit even zijn houtje te bijten. iedereen gaat achteruit op salaris. ...op, op, op uh, uh, uh, oude arg uh, geld... wat ze te goed hebben na een 65e. Hmm. Ik vind het schandalig okay. echt. En we pikken het allemaal. Dat is zo erg. Ja, wat mag. zouden we dan moeten doen? Hmm, ik denk gewoon eens een keer echt in opstand komen. Jullie hadden net in het begin... Uh, ...na 12 dat jullie dus... PvdA stond voor de, de wijkersvolk. VVD stond voor de mensen... ...die uh, inderdaad hun eigen zaak hebben. CDA stond voor het geloof. Het is niet meer. Nee. Het is voorbij. Dus je moet echt terug naar de politiek... Wat bedoel je daarmee? Dat je terug moet naar de politiek? Of? Nou, ik denk, ik denk dat de politiek duidelijkheid moet hebben over wat ze zijn. Ja. De VDA staat voor het geloof. Dus kom ook voor de mensen op die inderdaad ja, ja. Hun, hun, hun, hun geloof volgen. PVDA stond altijd voor socialisme. Dus voor de mensen die keihard aan het werk zijn. En daar kwamen ze voor op. Is ja. allemaal niet meer. Okay. Ik vind het zo jammer. Ja. Dus terug, terug naar de oude politiek. Ja. Ik vind het wel, jongens... Uh, als ik tegenwoordig moet gaan stemmen, het maakt niet uit wat ik doe. Uh, ze fuseren samen en we zien het wel. Ik vind ja. het zo jammer. Ja. Deze is geen duidelijker meer. Oké, okay. dankjewel, Paul. En uh, een goedenavond nog. Jij ook. Ja? Okay. ja, fijn om je even gesproken te hebben. Ja, ja zo zie je, maar het, redt, uh, het steekt van wal. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Casaluna. Marco, goedenacht. Dag, niks. Hallo. Ik heb je wel eens vaker gesproken, geloof ik. Dat zou kunnen, ja. Ik spreek veel mensen ja. zo aan de telefoon. Ik onthoud niet iedereen, van iedereen, dat ik... Nee, dat snap ik. Ja. Maar goed. Um, uh, Eén kort puntje. En dat is dat, uh, dat je net uh, voorlas schrok uit het boek... Van dat de SP te veel uh, nationalistisch is. Ja. En dat uh, betwijfel ik ten zeerste. Dat is een soort socialisme. Het beleid een soort nationaal socialisme. Nou ja, dat is de verwarring ja. die termen Maar in nationalistisch verband socialistisch is... en niet in uh, globaal verband socialistisch. Ja, ja dat, dat is bij de SP zeker niet zo. Die zijn uh, ja, internationale solidariteit. Oké. Okay. Maar dat, dat, nou goed, dat is een kort puntje. Uh, verder denk ik dat uh, de wereld te complex en te ingewikkeld is geworden... En dat mensen niet te. dat de mensen een beetje lui zijn geworden. of. of, of altijd zijn geweest. om ja. die complexiteit aan te kunnen. Ja, ja. Wij verlangen, wij snakken naar eenvoud. Dat, dat, ja. Waarom zou dat zijn eigenlijk? Kunnen wij niet met complexiteit omgaan? Wat is daar het probleem nee, is, aan? Nee? Ik denk dat dat niet kan, hè. Zoals uh, een van je gasten zei van. Uh, uh, de pregen mensen zelfmoord. Maar je hebt ook wel die iPad. Ja. Dat vind ik toch een heel interessant punt ook. Ja, het is nogal een, uh, een uh, schrijnend punt, lijkt mij. Een zeer schrijnend punt, ja. Maar heb jij een iPad? Ik heb geen iPad, nee. Hm. Maar dat soort dingen komt natuurlijk heel veel voor. Uh, er werd ook genoemd van... Uh, uh, Kleding die gemaakt wordt onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, die wij wel dragen. Ja. Nou, dat is natuurlijk feestelijk. Maar ik denk het dan niet bijna. Hoe, hoe doe... We wil het hebben. Hoe doe jij dat, eigenlijk? Hoe, hoe leef jij dan? Dat, dat is natuurlijk uh, best moeilijk. Ik probeer wel zo bewust mogelijk te leven. Maar het is... Het is uh... Je weet, niet, je weet ook niet alles natuurlijk. Maar doe, doe jij je best om alles te wel te weten? Of denk je ook van nou, zoek ik, nou, wil ik even niet, nou, nou blijf ik even onwetend bewust. Om, om het dan toch even ongemak uh, eenvoudiger te houden. Doe je dat? Ik wel hoor, ik doe dat. Ik blijf niet bewust onwetend, maar uh, het zal zeker gebeuren dat ik uh, dingen ook niet weet. Ja. Dat is onvermijdelijk, denk ik. Maar jij bent wel iemand die eigenlijk zoveel mogelijk probeert te weten, begrijp ik? Van ja. wat er allemaal aan processen aan de hand zijn in de wereld. Ja, ik wil wel zoveel mogelijk weten, maar het is denk ik onmogelijk om alles te weten alleen. Ja. En, en, want jij en dat heeft ook die globalisering te maken. Hè? En jij hebt dus wel oog voor de complexiteit van samenleving. van Samenleving ja. in Nederland, maar ook in globaal verband. En wat doet dat dan met jouw manier van leven? Maakt het het... Hoe, hoe, hoe maakt het dat makkelijker? Maakt het dat moeilijker? Onmogelijk misschien? Wanhopig? Wat heeft dat effect voor, op jou? Dat maakt het wel moeilijker, ja. In welke zin? Het komt wanhopig. Uh, ik had nog één ander punt. Oh. Ik dacht uh, dat je uh, daar ook door zou gaan. Nee, ik, ik hoorde een heel interessant punt in uh, de voordracht van de gasten. ja. Dat, dat ging over psychiatrie. Ja, um, dat, dat heb ik gemist. Maar ik, vertel, zeg maar even. Nou, ik weet niet de exacte tekst. Maar uh, iets van... Uh, het, het kan ook gebeuren dat mensen vastgebonden worden in de psychiatrie. En daar wilde ik eigenlijk uh, iets meer van weten van jullie gasten. Of, oh, van, uh, ja, ja, op die manier. Dat bedoel je. Nou, dat was één zin in een, in een, ja? in een lange reeks van... Zinnen, nu weet ik ook weer waar het zat... Uh, uit de voorstelling van Wunderbam. Um, maar zij zijn al weg en oh, dat is jammer. kunnen niet meer reageren erop. En dat het is maar één van de talloze dingen... die ze in die complexe kluwen die een samenleving is uh, eruit haalden. Dus um, het zou een heel specifiek voorbeeld zijn. Dus ik denk ook niet dat ze dan de ruimte hadden gehad... om, om daar uit over te spreken. Maar Marco, ik denk dat je wel gezegd hebt wat je wil zeggen... En ik, ja, ik vind het wel jammer dat ik ze niet meer heb kunnen ja, treffen. Daar kan ik, niks... ik ben al bekend met de psychiatrie. Ja, ja dan kan ik me voorstellen dat er, een, dat er een lang gesprek over te voeren zou zijn. Maar dat kan ik nu niet doen. Ik, nee, dank, ik, ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Ik ook. Fijn dat je even belde. Oké, okay. ja? dag. Dag Marco. Meneer Hoekstra. Ja, goede... Nou, want Ik zal hem even een vraag te Oh, dat is goed. Uh, deze maatschappij, die is uh, nu in de tijd van 2000 jaar, is, heeft zich langzaam gevormd tot de huidige maatschappij. Ja. Dus dat kan je nooit uh, snel doen met, met een, door er een, een bepaald idealisme tegenaan te gooien. En nu zullen we dat wel even veranderen. Daarom kan je volgens mij veel beter goed inlezen dat je weet waar het echt om draait, en richt je dan op kleine dingen. Wat voor dingen moet je dan lezen en wat zijn die kleine dingen waar je, je op kunt richten? Nou, ik noem maar wat. Ben jij tegen, uh, tegen plofkippen, dan moet jij daar alles van weten. En dan moet je medestanders om je heen uh, zien te krijgen. Ja. En dat je dan naar de, naar de regering toe gaat. Je hebt bijvoorbeeld uh, met, met, met, uh, met alternatieve energie. precies ja. hetzelfde. Je kunt ja. niet met een, met een idee en nou doe dat dan maar even regering. Nee, je moet, je moet goed ingelezen zijn. Zodat je een, een, een goede gesprekspartner van hun kunt zijn. Maar je bent, jij bent goed ingelezen, denk ik, hè? Nou, ik probeer zoveel mogelijk uh, van alles te weten te komen. En uh, ja, in wezen, de Nederlander die zo over het algemeen zijn, we toch vrij dom. Is dat zo? Vind je dat? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Zijn we dom of houden we onszelf dom? Nee, ja, we zijn dom. M waarom zeg je dat? Ja. Ja, we zijn dom. Maar daar komen we, ja, nou, daar komen we zo niet uit. Ik vind, over het algemeen vind ik de mensheid vrij dom. <laughs> maar, waar, waar, waar, waarom dan? Waarom zeg je dat? Waar, wat vind je dan dom? Dom gedrag? Nou, ik... Ik, ik, ben, ik ben ook niet een intellectueel, ik lees wel veel, ik ben wel erudiet, Maar ik vind mezelf ook uh, een, een vrij dom. Een, een, een referendum over, uh, over Europa. Ja. Nou, ik zou het het Nederlandse volk niet... niet uh, hoe noem je dat? Die zou ik het niet toedurven uh, uh, geven. Want die hebben daar geen oordeel over. Oh ja. maar, maar daarmee zeg je toch iets over democratie als proces... Vind je dan ja. dat dat eigenlijk nou, helemaal niet. Democratie. Ja, Vroeger had je een uitdrukking. van. Uh, even kijken, een uitspraak zonder inzicht. dat is toch geen uitspraak? Nee, ja. En je vindt dat meeste mensen. Een uitspraak met... zonder inzicht. komt tot een uitslag zonder. Uh, nou, zoiets was ik. Dat, dat, dat helpt je niet, daar kom je niet verder mee. Maar. Fie wat weet de Nederlander, wat weet hij nou van, van, van de EU af? In Londen. Er is gewoon een bepaalde uh, neiging nu in, in, in de media: van uh, ja, ze doen het niet goed en uh, we mm -hmm. moeten weer terug naar soevereiniteit. Maar het echte, en, en van de hoed en de rand, dat weten we niet. Nee. Dus. Maar nou, als dan je dan dat je Nee, maar wacht uh, nou even. Als je dat nou stelt, dan klopt er toch niks aan, demo aan dat democratische systeem dat we hebben? Dan moet je dat toch anders gaan doen? Ja, maar dat is het, het minst slechte systeem dat we hebben. Hoe weet je dat nou? Er is er nog ja. niet mee geëxperimenteerd of, of, of, of geprobeerd om dat nou, op een zo beetje... Gauw had er, zo gauw als er mee geëxperimenteerd werd, dan werd er direct de kop ingedrukt. Franse revolutie, uh, Russische revolutie, ja, dat, dat, dat, dat werkt niet. Dat waren, waren, zijn een beetje uit de hand gelopen experimenten, zou je kunnen zeggen, ja. Dan nou, moet je dan... Die Franse revolutie, die had ik graag uh, dat, dat proces doorgang had kunnen vinden. Ja. Maar ja, Napoleon die kwam en die, die, die brak het in één keer weer af. we ja. hebben weer miljoenen mensen om Rusland te... En het zit ook in het beestje zelf. Hij wil niet anders. Hij wil gewoon... Uh... Wij zijn dualistisch. We zitten... In wezen gaat het nu ons heel, heel goed. Het ja. Ja? Ja. gaat een beetje minder, maar we zijn nog... Gaat goed. Ja. En toch zitten we alleen maar te kankeren, te kankeren, te kankeren. En als we kankeren. en je praat met mensen. dan, dan weten ze geen donder. Nee, dan weten ze niet. Ja, dan kunnen ze niet uitleggen. want nee, <lacht> de, de, de massa. die leefde de maar vroeg. Nou, uh, neem me niet kwalijk. maar dat is een, een, een klotenkrant. Ja, daar worden, worden, worden volgens jou de, mensen niet wijzer van. Nee, daar word je niet wijzer van. En dan gaan ze weer braaf aan het werk. En ze komen thuis en dan willen ze voor de televisie zitten. En dat, dat vormt een mening. Ja. Maar het is niet doordenken van... hoe zou het motten en hoe zou het, zou het gaan? Maar goed, jij waagt je daar eigenlijk ook niet aan. Hè? Want je zegt wel van... Ja, dan, dan, nee. ik, als, jij dat, als jij dat zo zegt, dan, denk ik van, ja, dan moet je dus dat, dat systeem veranderen. En de manier waarop ja, wij geregeerd nee. worden. Dan moet je verstandige mensen die het wel snappen... Ik die ben moet je vroeger dan... ben ik daarmee bezig geweest. Maar ik ben nu 65, ik heb er geen zin meer in. Ik ging je... vroeger, uh, even kijken, de binnenstad van Leeuwarden. Daar wouden we die auto's weg hebben. Ja. Nou, hier wilden we hele grote fietsdemonstraties. Daar heb ik nog foto's van. Nou, dan word je wel afgezet van, uh, ja, zoetje revolutionaire, en <laughs> rood tuig. Maar later was die, die, die, die binnenstad, die was autovrij. Ja, dus het is gewoon gelukt. Dus je en... kan, dan kan je ja, toch dingen dus teweeg brengen? Er... Ja, natuurlijk. Maar daar heb ik nu geen zin meer aan. Het is nu een nieuwe generatie die het over moet nemen. Nee. Heb, je veel heb je veel bereikt trouwens? Met dat soort uh, acties? Oh ja zeker, ja zeker. Uh, uh, we hebben de kruisraketten hebben we voor elkaar gekregen. Je ook actief meegedaan. Ja, grote demonstraties. Ja, dat weet ik niet meer. Ik ben toen naar Den Haag gegaan. Mm -hmm. Nou In heel Amerika. Die, uh, Holland, de term Hollanditis die kwam. Ja. Wij hebben zelfs nog... Even kijken, dat was in Leeuwarden. En toen hadden ze een nieuw wegensysteem, hadden ze gedacht. En het moest er gewoon... Uh, een, een, een, uh, je had een rondweg en er moesten twee keer twee banen zo dwars op elkaar door de stad. Er werd ja. niet gekeken waar die wegen doorgaan. Nee, gewoon technuiten. Nu, nu, ja, toen hadden ze technuiten als de baas. En toen gingen ze ook dwars door een, een dorpje... dat. Het, was ingebouwd door Leeuwarden, dat was Dorp Huizen. En dan zouden dus ze ook maar in dwars erheen gaan. Ik zat toen op de academie van Bouwkunst van de bevolking uit en dat was weer. Waar kwam dat verzet vandaan? Dat was van een, uh, dat zou je nu een psychiater noemen, maar dat was een zenuwarts, uh, noemde je dat toen. Ja. En die woonde daar die was daar opgegroeid. En die heeft dat verzet op, op poten gezet. Met dan een paar andere mensen. En toen zijn wij erbij getrokken. Nou, je wilt het niet geloven. Maar we zijn gewoon naar de uh, wethouder gegaan. En zeggen, dit is geval. En uh, dat willen we niet. Nou, die wethouder zei... Oh, dan wist ik helemaal niet dat er een weg door kwam. <laughs> maar als jullie het niet willen, nou, dan komt hij er niet. <laughs> Klaar. Ja. Ja. Dat is ook wel weer goed. Ja, zo kan het ook. Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, van mens tot mens. Maar je moet... Je moet, ja, je moet er zakenkundig mee zijn, anders ja. red je het niet. Oké, okay, dat Dan je onder de tafel gespeeld. Dankjewel, meneer Hoekstra. Goeienacht nog. Ja, jou ook bedankt. Ja, ja dag. El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 Floor. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ook een beetje Omara Portuando met het liedje Flor de Amor, bloem van liefde. Die moeten wij vrij laten bloeien in The New Forest. Ja, het komt hoor, die nieuwe samenleving. Althans, het voorstellen voor. Het is een alternatief, het is een poging om... Uh, frictie te blijven uh, veroorzaken. Dus uh, te blijven suggereren... dat er misschien nog wel andere mogelijkheden zijn... dan die ene waar wij nu met z'n allen in zitten. Ellen, goeienacht. Goeienacht, Lex. Hallo. Boeiend programma. Dat is Al, fijn. Altijd, maar nu dit, dit spreekt iedereen aan, hè? Nou, dat weet uh, ik niet zeker, hoor. Als je Twitter volgt, dan uh, zijn er ook mensen... die er behoorlijk op beginnen te uh, schelden. Nou, en... en dom en onnozel. Oh. En de mensen... Ja, sorry dat ik dat zeg, maar... Uh, Midden-Oosten heeft echte oorlog, maar hier is geestelijke oorlog. Vind je dat? Ik moet nog, mijn, mijn pa liet me heel jong zien het boek van Heinrich Heine. Het gedanken zijn vrij. Hij zegt, hou dat altijd voor je. Zo. Die gedanken zijn vrij. Ja, is dat ook zo? Ja, maar die zijn dus nu niet meer vrij. Die zijn we kwijt aan het raken. En waarom? Naar mijn idee. Ik, ik, ik gaan het even heel bij de hand doen, hoor. Nee. <laughs> ja, het is ook um, laat, ik als... weet het. Het is 18 minuten voor twee, <laughs> maar vooruit. Je doet het goed. Mag nog even? Ja, ja, ja zeker. Ja, de, je hebt politiek, net wat je... Ik, ik ben er maar zo ingedoken in het programma, wat je zelf al aangaf. Er is geen leiding meer. Het geloof stroomde weg. Ik bedoel, ik ben, ben buitenkerkelijk. Ja. Maar ik heb het allemaal gevolgd, omdat ik heel modern opgevuld ben door mijn ouders... Mensen hebben schijnbaar leiding nodig, want die hebben één angst. En angst voor de mens is de dood. Hm. En we zijn alles aan het doen, ons aan het voortplanten en voortbewegen, om maar niet dood te hoeven gaan. Ja. We leven. Dat is een heel natuurlijk instinct. De politiek bijvoorbeeld, uh, de, want ik wil niet lang houden, ik probeer het een beetje in te kapselen. Uh, die, die leiding is weg, die laag is weg. Je zag dus kerken leeglopen, men ging filmsterren adoreren, ze nadoen. Dat wordt steeds sterker en steeds mooier als je beroemd bent. Of je bent sletterbak op het moment, dan ben, je, dan ben je in, dat is hip. Ja. We lopen allemaal in dezelfde kleding, we doen elkaar alles naar. We verven de haar in dezelfde kleur. Je, val, je wilt dus in wezen niet opvallen, terwijl je denkt dat je apart bent. Bij de politiek zie je hetzelfde. De, heer, uh, de, de vorige regering die liep als een haas achter Amerika aan. Wat zie je hier? De winkels puilen uit. Alles is groot, alles is massaal, scholen duiden. De politiek durft geen uh, echte verantwoordelijkheid. Ze zijn geen staatsmannen meer. Ze durven geen verantwoordelijkheid te pakken. Wat doen ze? Ze geven de ambtenaren het in handen. We worden geregeerd door ambtenaren en kapitaal in de wereld. En de politiek doet alles om op die plek te blijven zitten zonder echte hartsidealen. Die zijn er niet meer. Dus jij snakt eigenlijk naar idealisme, zou je kunnen zeggen. Werkelijk idealisme. Ja, is, ja want we geven het grote voorbeeld aan de kinderen. We stoppen ze in grote fabrieken bij elkaar. We hebben bedacht dat, dat uh, vrouwen, die moeten, de werk, die moeten weer werken. Die moeten hun kinderen in de crash stoppen. Die komen janken vijf uur thuis, zes uur eten, wow. half zeven in bed. Het is een, als je op het ogenblik middelmatige gezin hebt met drie kinderen... die vechten zich dood om hun kop over water te houden. Die hebben hun werk, hun kindjes, hun paparazzen, maar hun gedachten zijn niet meer vrij. Zijn jouw gedachten vrij? Ja. Ik hou ze wel vrij. En hoe doe je Ik dat? Observeer. Hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat? Uh, door goed, goed bij te houden wat er in de maatschappij gebeurt. Het te volgen. Maar ja, de... dat doen we allemaal. We volgen allemaal de programma's en de klanten, nee. nou ja, Of welke, nee. op welke manier je ook volgt. Maar dat is toch niet een, een uh, probaat middel om je gedachten vrij te houden? Als je, als, je bent, als je op de hoede bent en je volgt die maatschappij echt kritisch... Ja. zonder uh, te veel voordeel, want uh, oorzaak en gevolg... er kan niemand eraan doen wat hier gebeurd is. We hebben het allemaal meegedaan, meegegolfd uh, in de luxe en de welvaart zonder interne verzet te komen. En die luxe is niet erg als je dat met idealen bereikt. Ja. Zoals mijn pa zei: je wordt in rijke rijken geboren, je kunt nooit miljonair zijn in drie jaar. Mm. En die dat wel zijn, zijn schurken. Nou, kijk je nu naar de politiek? Je durft het kaarten kijken. Zeg: kijk naar Zalm, kijk naar Kok, kijk hoe onze vaders, want dat zijn onze vaders die daar zitten, ons opgevoed hebben. Mm. Ze hebben ons opgevoed, je moet allemaal kunnen studeren. Of je kunt studeren of niet. Je moet allemaal studeren. We hebben natuurlijk korte mensen die met hun handen werken. Ja. Die zitten nu op school doodongelukkig te zijn. Word jij gedreven door idealisme? Ja. En wat voor soort ja. idealisme is dat? Ik help mensen zonder er geld voor te vragen. Je doet vrijwilligerswerk, ja. Wat doe nou, je? Ah, ik help. Startende starten ondernemers en mensen die vragen hebben over hoe ga ik bij belasting om... of hoe ga ik hiermee om. Er oh zijn ja. hele goede banden met belastingmensen bijvoorbeeld daardoor. Omdat ik vrij ben. Ik zit niet gebonden aan een organisatie. Ik zit niet in een, een of ander netwerkje. Uh, die, die, die, je ziet het ook bij filmsterren, mensen die miljoenen hebben. Op een gegeven moment, na een halve carrière of eind van carrière... wat wij willen is gewoon mens zijn. Wat wij willen is genegenheid, liefde, kinderen... Vul het maar in, want we ja. willen we willen ook wel geld. Maar eigenlijk even, eigenlijk maar... hele eenvoudige dingen. Juist, ja, en die zijn er niet meer. Ja. En je ziet nu die armoede toeslaat dat mensen weer uh, spelletjes gaan doen, simpele dingen gaan doen. We zijn, we zijn, we zijn onszelf kwijtgeraakt. als je geraakt alsjeblieft. Ellen, jouw gedachten waren vrij, zijn vrij, houden Dank vrij. Dankjewel. Dankjewel, Goedenna Spreeks allemaal. Goedenacht. Dag. Dag. Jaap, nacht. Hallo, Jaap. Ja, ik hoor iemand. Hallo. Jaap? Hallo. Ben jij Jaap? Goedenavond. Ja, ja, dat, ja dat klopt. Hallo. Welkom. Hallo. Uh, uh, wat ik, uh, ik dacht, ik, ik wel even. Ik, ik luister vanaf uh, 1 uur luister ik mee. Ja. En, uh, ja. De gedachten gaan echt heen en weer. Dus ik, uh, ik, ik blijf er even bij, bij wat ik oorspronkelijk wilde zeggen. Ja. Over, het, uh, over het politiek systeem. Want ik, ik, ben, ja. uh, ik ben 19 En ik... Ik dacht, toen ik dus voor het eerst kon stemmen... ik dacht, nou, weet je, mijn, mijn stem gaat toe doen. Je, je stemt ergens op en dan, uh, dan gaat dat een bepaalde richting op daardoor. Ja. Maar ja, ik wil nou, voor de grap zeggen dat ik dan uh, P van H zou stemmen. Ja. Je, je, je stemt dat met gedachte dat, dat, dat die richting dan aan de macht komt... en dan ja. hun idealen gaat doorvoeren. Maar dan blijkt dat het in de politiek zo moet gaan... dat je een meerderheid moet hebben... De democratie. Gaan ze, ga ze met de VVD samen? Ja. En dat is niet per se een slechte zaak. Ja, je, je moet een meerderheid hebben. Maar dan zie je wel wat, wat, waar de democratie naar, naar leidt. Is dat met, met stem ook niet echt meer op een, op een partij. Maar meer op, om, op een partij om een andere partij niet groot te laten worden. Bijvoorbeeld, en Dat is ja. het resultaat zelfs dat, dat die twee partijen samen moeten gaan werken. <laughs> ja. En, en, en wat doet dat dan? Want jij bent nu 19. Jij hebt het voor het eerst meegemaakt ja. dat jouw stem eigenlijk niet goed terecht is gekomen. Althans, niet zoals jij het zou willen. Nou, eigenlijk niet, niet to date. Want het, ja. het resultaat lag eigenlijk al vast. Of ik nou meedeed of niet. Wat doet maar dat dan ik, ik, met jou? En, en ga je dan denken, er moet iets anders gebeuren? Een ander systeem komen? Of zullen we daar eens over fantaseren? Of, hoe, wat levert ja, dat op bij jou? Ik, ja, ik, ik, mijn eerste instantie zou, zou ik dan zeggen... Dat, uh, dat je beter een soort twee stelsel zou kunnen krijgen... Ja. Dat, ja, dat het gewoon zwart of wit is. Ja. Maar ja, als je, als je dan bijvoorbeeld ziet hoe het in Amerika uitpakt. weet je dat. in feite is het één pot nat. Of, ja. of nou democraten de macht zijn of republikeinen. Dus dat, dat, dat werkt ook weer niet. En bovendien houden ze elkaar in een soort wurggreep. In een soort ja, gijzelende wurggreep. waardoor er helemaal niks meer uh, tot stand gebracht kan, kan worden daar. Precies, dat, dat ook nog wel. Ik denk dat het compromis. dat hebben al meerdere mensen gezegd vanavond. Dat, dat de, de politiek die houdt zichzelf alleen maar in stand. En in feite. Is, is al bepaald door, door grote landen, door, door de Europese Unie, door China, door Amerika, Japan. Welke kant op gaan en ja. Wat, wat ik nou als, als inwoner, als bewoner van Nederland daarin te zeggen heb, ja, heel weinig. Voel jij je machteloos? Ja, in feite wel. Ja, dat is, maar je leeft in ja. een democratie. Die, de ja, best, dat, die, die dat, bestaat dat, bij de gratie van de stem van het volk. Maar jij voelt je ja. machteloos. Dan klopt het toch iets niet, Ja. Ja, precies. Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik zat al een beetje hard op te denken... terwijl ik uh, naar de andere mening aan het, aan het luisteren was. Maar misschien is het beter dat iedereen een beetje... dat alles weer kleinschaliger wordt. Oh ja. Dat, wat, dat je bijvoorbeeld in... in dat, dat een dorp een soort land wordt. Ja, Dat precies. Dat iedereen in, ja, in, in... Ik wil niet zeggen in harmonie, want dat werkt natuurlijk. Dat gaat nooit, nooit gebeuren, maar als je elkaar kent en goed met elkaar om kunt gaan... weet je dat, dat werkt veel beter dan je in een groot land bent. En dan kan je of Nederland, Nederland nog wel mee. Maar dan... Ben je in een dorp opgegroeid? Uh, ja. ja, dat is het. Ja. In Welk dorp? Ja, ook... uh, ja bij, bij Helmond is dat. Okay. Nou, ja, nee, maar dat, dat, dat, dat, hoef, dat hoef je niet voor te schamen. Dat is gewoon, dat is ook nee, goed. maar dat is een... Uh, ja, als je Helmond zegt... Dat, uh, nee, maar... Ja, nee. Nee, maar ja... Maar is dat dan, dan zo'n... Zo een dorpsgemeenschap, het dorpsleven, waar, je iedereen, waar iedereen elkaar kent, is dat dan toch voor jou een bron van fantasie? Van, uh, zo zou het eigenlijk moeten zijn? Ja, is een soort Miniland. weet je. Je hebt, hebt mensen gaan naar hun werk, de, werkt een beetje in Helmond of Eindhoven. Ja. Je, je hebt een soort regio, maar zodra je dat vergroot, dan naar, naar, naar landelijk niveau, en dan ga je het landelijk niveau weer vergroot naar uh, continentaal niveau, weet je, dan vergrijst het, het dan allemaal. Ik vind, ja, Eigenlijk woon ik maar in een dorp. Ja, je wil elkaar kennen. Waar woon je nu? In Nijmegen. Ja, dat is ook een dorp. Dus, ja, ja, in feite wel, ja. Het ja. is een rood dorp. Ah, ja, ik... een rood dorp. Ook dat nog. Ja. Ja, ik, ik, ik weet nog niet, niet verder hoe het uh, moet, moeten, ik, hè? moet je doen? In, in feite, misschien wel wat, wat het beste zou zijn, is dat je dan uh, gewoon één regering hebt die zich gewoon bezighoudt met veiligheid, eigenlijk. Nou ja, ja. Kleine taak voor qua, de overheid. Qua, qua, qua kleur of richting doet het er eigenlijk ja. verder ja. Niet, niet echt heel veel toe. Ja, maar sommige dingen moeten we toch wel voor ons allemaal regelen. Als je tenminste een ja, soort, soort natie precies. wilt vormen, een staat wilt vormen. Ja. ja, wij komen er ook niet uit, Jaap, dat weet ik wel. Maar ik vind het wel leuk om je te, te prikkelen. Ik vind het wel erg leuk dat je, <lacht> nee, maar je. Studeer jij trouwens? Ja, ja. ja. Wat, wat studeer je? Een zinnig vak of niet? Uh, geneeskunde. Nou, oké. Okay. Dus niet echt heel zinnig. Nee, nou, nee, nou, <laughs> Nee, nee. Dat, is, dat is een. Ben je nu al, toch niet nu al een cynisch doktorengrapje? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik probeer me ervan te houden. Maar doe dat, doe dat alsjeblieft niet, je bent Deze veel te leuk. Dacht, dan, uh, ja. Ja. Ik wens je veel succes, ik vind het leuk dat jij, om ja. je even te spreken, dank je wel. Hartelijk dank, ja? hartelijk dank. avond. Ja? Dag, dag. Dag. Dokter Jaap. Nou ah, ja, die gaat iets nuttigs doen hoor, in het leven. Henny, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja. Leuks. Hallo. Hallo. Ja, ik heb uh, om twaalf uur, dacht ik, luister nog even naar de radio. En toen hoorde ik die introductie zo van dat gesprek met die jongens van Wonderbouw. En ik zat meteen recht over hem in mijn bed. Ik denk, dit moet ik horen. Oké. Okay. Echt waanzinnig te gek. Wat leuk. Ja, want ik zit zelf ook een beetje in de kunstwereld. Een beetje? Maar je beetje. kan niet een beetje in de kunstwereld zitten. Je zit erin of je zit wow, niet? Nou, houd maar op een beetje. Oh. Maar hoe dan? Wat doe je dan? Eh, uh, ja. De... Dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Okay, okay. Het, gaat maar... niet, het gaat niet om me heen, nee, dat weet ik. om wat ik doe. Het gaat om maar... jou, jou en mij. Ja, onder andere ook je luisteraars. er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier luisteren. Ja, precies. Maar ja. ik vond het zo prachtig mooi. Ik vind het een heel mooi project. Ze zijn vier jaar gaan we ja. daaraan werken. Jij ja, voelt je uh, meteen aangesproken, kennelijk. Ja, helemaal. Ik ga ook morgen met die jongens contact opnemen, want ik denk dat wij wel iets voor elkaar kunnen betekenen op een bepaalde manier. Ik vind het echt te gek. Maar ik luister en ik denk, ja, uh, zulke mooie dingen die er gezegd werden, goede dingen... En ik, heb ook, ik kijk ook altijd uh, met het laptopje erbij. En dan ja. kijk ik ook wat er getwitterd wordt. En dan schrok ik een beetje van hoe mensen daar dan op reageren. Hè? Van ja, allemaal met subsidiegeld en dit en dat. Ja. Maar natuurlijk, daar, daarmee ben je in de kunst altijd een beetje kwetsbaar als je met subsidies werkt. Maar op een gegeven moment, uh, ik denk, nou, ik ga dadelijk, ik wil die jongens wel spreken. En daar kijk ik ook wel in de uitzending. Ik denk, ik wacht nog eventjes. Want jij hield, jij vroeg dat ze nog wilde blijven zitten ja. in de studio. En uh, ik verwachtte na een uur kwamen ze terug. Maar ze ja. waren er niet. Nee. En je had het nog geen bellers. En toen wou jij voor gaan lezen uit dat schitterende boek. Wat naar mijn idee bij iedereen zou moeten lezen. Want dat ligt er niet om wat hij daar zegt. En toen zei je ook van ja mensen als ik daar nu ga voorlezen word ik niet echt vrolijk van. Nee. Maar toch... uiteindelijk. Je hebt stukjes uit voorgelezen, heel mooi. Maar toen kwam die mevrouw uit Tunesië en ik vond het zo lief wat hij zei. Zo mooie dingen, zo wijs, zo doorleefd. En toen dacht ik, verdomme, die jonge jongens, die hadden ook iets hypocriets in hun woorden. Echt waar? Ja, dat vond ik, dat heeft me heel erg gestoord. Okay. Daar, spreek, daar wil ik ze ook op aanspreken. Van. Ik vond het om te beginnen jammer dat ze er na de 1 uur niet meer waren. Want nou. ik had de indruk dat jij misschien wel gewild had dat ze dat nou, wel deden. maar had ze het gekund. Is... Het had gekund precies. Ik, ik nodigde ze uit en toen uh, hebben wij er natuurlijk even over zitten praten. Terwijl het hoorspel ondertussen uh, werd uitgezonden. Ja, en dan... maar ze kozen voor een. Nou, dat we Nee, dat is een gezamenlijke beslissing. Omdat je dan, dan praat je erover zo van hoe, wat, hoe moet je dan het tweede uur inrichten. En, en ik had het gevoel dat we dan opnieuw zouden moeten beginnen. Had gekund hoor, maar dat ik dan opnieuw ja, het interview zou moeten denk... beginnen. Ik denk dat ze in dit uurtje heel veel feedback hadden kunnen krijgen... van luisteraars ja, ook. Had en dat ze weer hadden kunnen verwerken in een in ja, programma. Maar ze, hebben wel, ze ja. zijn naar huis gegaan en ze zouden de radio aanzetten. Dus ze hebben wel geluisterd. Ze hebben alles gehoord. Ja, ja. Reken maar. Want ja. ik, ik zou je ook voorstellen, van nou, dan nodig die mevrouw... Uh, die, ja, ik noem ze maar uit Tunesië. Ja, Alicia. Die uh, kan ze toch nog een keer op het podium gaan staan. Maar jij noemt ze hypocriet. Het, het, het, en dat, dat wil ik nog wel even weten waarom. Ja, nou... Het punt zit erin, ze hadden het over wij, wij, wij. En daar hadden ze een hele hoop van die woorden mee, heel mooi. Ja. Maar op een gegeven moment vroeg Jan, of jij vroeg, wat, wie bedoel je dan met wij? En toen zeiden ze uiteindelijk wij, de Westerse mens. Ja. Nou prima, zo is het. Maar vervolgens gingen ze praten over, meer over zij en over de bedrijven. <lacht> en daarin vind ik ze hypocriet, want die bedrijven, dat zijn ook wij. Ja. En ik denk, ik ben er, dat is niet vrolijk om daar misschien mee af te sluiten... maar ik ben er toch echt van overtuigd dat de pleurus uit gaat breken. Ja? In welke zin? Nou, dat, dat, dat de mensen gaan dit niet meer pikken zoals hier in Nederland de dingen gebeuren. En, en wat, okay. hoe, hoe breekt de pleurus dan uit? Hoe zie je dat voor je? Nou, kijk, vandaag zijn, kijk alleen naar het nieuws van vandaag. Vandaag zijn er weer Occupy, er is een betoging geweest van Occupy bij een SNS-bank... Ja. Uh, die, die, die uh, ja, ik ben zijn naam even kwijt de partij van de arbeid, de minister van Financiën Dijsselbloem, die, Dijsselbloem heeft er in Europa weer een taakje bij gekregen en vanmorgen heeft hij breed verteld dat de ze uh, die CEO maar eens even flink opengebroken moet worden ja. en als je de reactie hebt gehoord van de baas van de vakbond nou die man die was laaiend van waar bemoeit die man zich mee daar gaat hij helemaal niet over en er gebeuren zullen zoveel Enorme grote tegenstellingen uh, in, in, in onze maatschappij op dit moment. En die spanning die gaat echt zien oplopen. oplopen. Ja. En ik denk echt, en dan hebben die jongens van wonderbouw toch weer helemaal gelijk. Er moet toch echt iets heel ergs gaan gebeuren. Flink, moet het Occupy is een klein aanzetje geweest, maar die ja. mensen, dat, dat broedt nog steeds. Er komt een groter sociaal conflict, een werkelijk sociaal conflict, ja, dat ja. komt eraan. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En Sommige mensen hebben even gedacht, ah, dat is de apocalyps Of dat is 21 ja. december. Vorig jaar, die, die gekte van de Maya-kalender. Maar zoals wij nu met z'n allen hier leven, in dit landje, met z'n allen kluitje, dit, dit gaat gewoon ergens een keer flink fout lopen. Oké, okay, en we wachten even af hoe dat wordt. Maar dat zullen we vanavond niet meer meemaken. Niet voor tweeën. Hey, hey, ik dank je wel. Zoek jij contact met de Wunderboums? Die zijn leuk. Um, dat ga ik doen. En succes dan. Dank je wel. Yo, beste. Oké. Ja? Dag. Okay, dag. Want we gaan natuurlijk plaatsmaken voor de EO. Dit is de nacht met Maarten Hag. Hij is er. Waar ga je het over hebben, jong? Ah, hij loopt net even weg. Hij, oh, Hij is druk bezig met... Waar ga je het over hebben? Hier komt het gewoon gelijk even vertellen natuurlijk. We gaan uh, een katholieke dit is nacht beleven. Ja, natuurlijk. Voor De paus. De paus, paus die vertrekt. Ja, ja. Ik ben benieuwd uh, wat, uh, wat luisteraars daar eigenlijk van vinden. Wat voor herinneringen ze misschien aan hem hebben. Over okay. erfenis enzovoorts. En we gaan het over carnaval hebben. Dat is een mooie combinatie, de pauze en carnaval. Succes, Maarten, dankjewel. Dank je. Morgen Guilaine Plag met Lex Oomkes, politiek redacteur van Trouw, over 100 jaar Rutte. Politiek, bestaat dat nou in Nederland? Ja of nee? Morgen meer. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.